Slam FM, phonefuck. Phone fuck. Elke ochtend nemen we iemand in de zeik. Dus ook deze dinsdagochtend de Slam FM, phonefuck. En uh, vanaf vandaag nemen wij ook andere radiostations in Nederland over. Want Leo, jij zit boven op Twitter. En ook uh, boven op alles wat radio is op Twitter. Ja, nee, klopt helemaal. En ik volg dus ook uh, de Twitter van Den Haag FM, hè? Den Haag FM. En Den Haag FM, uh, dat is een zender uh, voor, nou ja... De naam zegt het al, Den Haag. En afgelopen week zag ik dat ze een prijs daarvoor weggaven. Ik denk... Daar moeten we aan meedoen. Maar om die te winnen moet je eerst vijfde bellen worden. Dus wij proberen natuurlijk. Ja. we aangeven met Belvin. Ben ik al de vijfde? De vijfde ja. beller. Ben ik het? Ja, van mij mag je het zijn. Oh. <laughs> met wie spreek ik? Top, je spreekt met Leon. Leon! Hallo! Oh. Hartstikke leuk! Ik ben echt fan van, van jou. Ben je fan van mij? Ja, man, ik luister altijd. Dus serieus? Ja. Wat leuk zeg? Ja. Hartstikke goed. Nou, dan bel ik je dadelijk even terug. Wat ja, leuk! Tot zo. Dankjewel. je Doei. En inderdaad, Melvin van Den Haag FM belde ons terug. En zo klonk dat op Den Haag FM. Aan de telefoon Leon Flemmix. Leon, hey, goedemorgen. Melvin. Hallo zeg. Hallo, ik ben echt fijn van jou. <laughs> echt heel erg. Hoe komt dat toch, joh? Ja, ja, hoe, hoe, ja het zo leuk. Hoe, hoe kom Tem je daar van en... af? Ja, weet ik niet, maar... Maar je hebt altijd leuke grappen en je liedjes zijn leuk die je draait. ik altijd mee dansen in de gezamenlijke keuken. Gezellig. Ja, echt top. In de gezamenlijke keuken zeg je? Ja. Wat voor gezamenlijke keuken is dat dan? Nou, ik zit in een begeleid wonen project. Ja. Dat uh, sommige mevrouwen gaan me dan helpen met en en koken en zo. Ja. en boodschappen doen en het staat dat de HGFM, tenminste als ik als ik sport zeg heb <lacht> dan staat de HGFM aan in de keuze soms zetten ze er wel in FEM op zeg ik hey hallo we moeten er wel weer luisteren en dan, dan dan mag hij terug <lacht> ongelooflijk ja mooi kekkenhuis zeg je houdt Schekke, een beetje nou, van uh, ja van, je houdt een beetje van surfen leon ja van surfen en van ijs ook wel dus uh, nou ja het is namelijk surf Benelux de weekend ja, en uh, we hebben een bijzondere introductie surfles voor je bij Heart Beach Surfschool. Ja, uh, want je was uh, die vijfde beller. En uh, ja, ja, dat, dat betekent dus dat je twee uur les krijgt. Inclusief gebruik van een surfboard en een wetsuit voor twee personen. Oh, en twee uur les. Twee uur les. Oh, twee uur les. Twee uur les. Twee, twee uur hebben we gezamenlijk schilderen, dus dat ja. kan ik niet. Maar het is iets twee uur. <laughs> Nee, die afspraak wordt met je gemaakt. Het duurt oh. twee uur. Oh, het duurt twee uur. En het zou in jouw geval eens langer dan twee uur kunnen duren voordat je überhaupt ja, op het bord staat. Het dat maar duurt wel langer bij mij, want ik heb net een ja. beter diploma. Maar oh, je kan er ook op liggen, heb zo'n bord. Ja, dat kan ook. Dat nou, maakt allemaal niet uit. Nou, vanmiddag ja. maak je bij Justin kijk ook nog eens een keer kans op een geweldige weekprijs... bestaande uit een O'Neill wetsuit en een volledig verzorgde, verzorgde, verzorgde surfreis naar een bij van de... Twee O'Neill Surfcamps in Frankrijk. Mimazan of Kachkang 2013 gaat er plaatsvinden. Inclusief Royal Class Busvervoer. Maar dat is allemaal vanmiddag, dus daar maak je ook nog kans op, Leon. Oh, is bij Justin? Ja, bij Justin. Jee, daar ben ik ook al fan van, maar niet zo veel fan als van jou, hoor. Ik geloof het gelijk, Want jij staat leuk. op 1, 2 3, en 3 en dan Justin op 8 ofzo. Ja, precies. Nou, Lekker ja. luisteren blijven, zou ik zeggen, naar de AGV, hè, Leon? Ik luister altijd. 5 Don't fuck.